bevestigt hij van kind tot kind het vijfde vers uit Psalm 105. Zal worden voorgelezen uit het eerste boek van Samuel, het 26e hoofdstuk, van vers 1 tot en met 11. 1 Samuel 26, vers 1 tot en met 11. De Zeviten nu kwamen tot Saul te zeggende. Houdt zich David niet verborgen op de heuvel van voor vooraan de wildernis? Toen maakte zich Saul op en toog af naar de woestijn Zif, En met hem drieduizend man, uitgelezenen van Israël, om David te zoeken in de woestijn Zif. En Saul legerde zich op de heuvel van Achila, die vooraan de wildernis is aan de weg. Maar David bleef in de woestijn en zag dat Saul achter hem kwam naar de woestijn. Want David had verspieders gezonden en hij vernam dat Saul voorzeker kwam. En David maakte zich op en kwam aan de plaats waar Saul zich gelegen had. En David bezag de plaats waar Saul lag met Abner, den zoon van Ner, zijn krijgsoverste. En Saul lag in de wagenburg, en het volk was rondom hem gelegen. Toen antwoordde David en sprak tot Achimelech, den Etiet, en tot Abisai, den zoon van Siruja, den broeder van Joab, zeggende: Wie zal met mij tot Saul in het leger afgaan? Toen zeiden de Abisai: Ik zal met u afgaan. Zo kwam David. En Abizie tot het volk des nachts. En zie, zo lag slapen in de wagenburg. Zijn spies stak in de aarde aan zijn hoofd En Abner en het volk lag rondom hem. Toen zei de Abizie tot David, God heeft heden uw vijand in uw hand besloten. Laat mij toch hem nu met de spies op eenmaal ter aarde slaan. En ik zal het hem niet een tweede male doen. David daarentegen zeide tot Abisai: Verderf hem niet, want wie heeft zijn hand aan de gezalfde des Heren gelegd en is onschuldig gebleven? Verder zeide David: Zo waarachtig als de Heere leeft, maar de Heere zal hem slaan. Of zijn dag zal komen dat hij zal sterven. Of hij zal in een strijd trekken dat hij omkomt. De heren laten het verre van me zijn, dat ik mijn hand leg aan de gezalfde desier. Zo neem toch nu de spies die aan zijn hoofd einde is en de waterfles en laat ons gaan.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 Heer, het is geen kleine zaak als ons onderwinden om tot u te nadruk dat heilige en volmaakte wezen voor wie de engelen het aangezicht moeten bedekken, waarvoor uw volk in de kennisneming beleed stof en as te wezen. En de hoogverlichte sauls heeft getuigd dat hij zich onderwonden had... en niet wist te bidden gelijke behoort... opdat die geest voor ons zuchtte met die onuitsprekelijke zuchtingen... opdat u die het hart kent en de nieren en de mening des geestes weet... voor ons tot de heilige bidden mocht... Want de koning van uw zo duur gekochte kerk die nu... aan de rechterhand van uw vader zijt en waar ze wil uitvoert. U zou een gemeente verzamelen door woord en geest. Nu hebben we de inzettingen en we hebben het woord. Maar u bent de koning der koningen en het is een opdracht van uw eeuwige vader om uw gemeente toe te brengen... tot de dag van uw komst, maar Dat betekent niet, heren... dat u hier hoeft te zijn. En er zijn duizenden oorzaken... dat u dat niet zou doen. Maar nu heb u nooit oorzaak... gevonden nog genomen... in een mensenleven. Ik doe het niet om u... dat zij u bekend om mensenkind. Ik doe het... Om een grote naamswel op dat die verheerlijkt zal worden. En zou het dan zo mogen zijn dat u vanavond, als die herscheppende God, uw wonderen verheerlijken wilde, in leven van mensen kinderen die zonder onderscheid u de rug en de nek hebben toegekeerd, die samen verklaard liggen in de diepte van de bondsbreuk, maar, maar, o God, wie? Wie kent die diepte, wie aanvaardt die diepte, wie beweent die diepte, wie verafschuurt die diepte van een mensenhart dat beeldloos, levenloos en goddeloos moet gaan waarnemen, want al wist je nu met Salpeter en aand geveel zeep, zo is nogthans uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend. En dat u zich nu wilt verheerlijken juist door die diepten van de val heen, dat maakt het wonder van uw goddelijke soevereiniteit des te wonderlijker. Want u roept dingen die er niet zijn, alsof ze de ware heren verleen, verleen genadig een toenadering, en laat het mogen opgeluisterd worden op dat godenreukaltaar met de specerijen van uw goddelijke verdiensten, opdat het inklim in het heiligdom, en ook van vanavond, waar zij, zie hier, deze die, die is daar geboren en het allerhoogste zelf, en die zal dat bevestigen, de heren, ach, wanneer we zien wat verogen is, dan mogen we vaak wel zeggen, we zien onze tekenen niet, en geen profeet is ons tot troost gebleven en niemand weet hoe lang dat het duren zal. U kort het zo win, o God, maar ontfermt u over het overblijfsel dat er was en zijn zal tot de dag van uw komst. Opdat ook de gangen van u, o God en Heer, aan het volk zouden blijken. Onze jeugd, ze mogen tot u de Heere bekeerd worden. Werkt in de jonge gezinnen, brengt nog toe tot een gemeente die zalig wordt. En noden de nodende zorgen van hen die met rouw bedeeld zijt. En we kregen ze juist ook een boodschap, heren, gezinnetje van de Brink. Daar lag hij in de weg, dat de oudste jongen in Almelo een ziekenhuis was opgenomen door een bedrijfsongeval. Het is tamelijk kort en wat is er dichtbij? Dat u niet doortrekt is maar een wonder, laat het nog mee mogen vallen. En laat het mogen zijn in het ziekenhuis dat u daar u de levende God zou aanroepen met dat schreeuwen naar u. Gedenk niet de de zonde mijner jongheid, maar laat de wonderen van uw genaderde nog openbaar worden bedenken. Wat wordt verpleegd en verzorgd ontfermt u over de noden van uw gemeente. En bouwt ons kerk als in de dagen van oud. Zegend ook de bediening van de heilige doop. Aan deze gezinnetjes heb u wel dadigheid betoond. Mocht het ook zijn, Heer, dat in hun jonge gezinnen de heerlijkheid van uw naam zich openbaren mogen. Hun zaad door Badarwede geboorte werd vernieuwd. En tot de levende hoop gesteld door de opstanding van Christus Jezus uit de doden. Geef ze samen in deze tijd van verworting. Waar de waarheid struikelt op de straten en de kostelijke kinderen. Sion's ons aan de aarde vlassen gelijk zijn. En de geur van uw gemeente niet meer afstraalt. De geur te proeven van u die de koning der koningen zijt en beloofde. Dat de God geheiligd staat, gezegend, aardrijk erven. Geef getuigenis in de bedouwing van uw heilige doop. Ziet op uw bloedverdiensten, op uw priestelijke heerlijkheid. Laat de reinigende kracht over velen zijn. Geef uw knecht en uw sterkte, uw knecht vanavond. De leiding, de zalving, de eenvoud. Het getuigenis van boven, om Jezus wil. Amen.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 Dit leed ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid, onze zielen wordt aangewezen. Opdat we vermaand worden de mishagen en ons te hebben, ons voor God te verontmoedigen en onze reinigmaking in zaligheid buiten ons te zoeken. Ten tweede betuigde, verzekert ons de heilige doop, de afwassing der zonde door Jezus Christus.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 Dit betuigt ook Petrus, in handelingen 2, vers 39, met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die de verre zijn, zoveel als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen en te besnijden, terwijl een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloos was, gelijk ook Christus aan hem de handen opgelegd en gezegend heeft naar Marcus 10, vers 16.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 ...zoek nu de ouders op te staan. Geliefden, in de Heere Christus ik heb gehoord... ...dat de doop een ordening van God is... ...om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot dat einde... ...en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken... Dat het een openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uw entwege hierop ongeveinslijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhang de ellendigheid je aan de verdoemen is zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaat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 Geliefde ouders, het is dus wereld, dat zegt het woord, dat is een meest zeg. van Gods gemeente staat geschreven, ze komen uit de grote verdrukken, en toch zo opmerkelijk is het, dat die Jezus die toch op uitnemende wijze, daar broeders en alles gelijk werd uitgenomen, de zonde, Tijdens zijn omwandeling op aarde spreekt van blijdschap. Dat er niet zoveel, twee keer staat dat in de Bijbel. En dat is geschreven en in diezelfde uren verheugde zich Jezus in de geest. En waarom dan wel? Omdat hij een inzicht had in het handelen van zijn vader... ...over de zaligheid van zijn gemeente. En dat was de blijdschap van zijn hart. Zeggende vader, ik dank u... ...dat gij deze dingen... ...de wijze... ...en de verstandigen verborgen hebt... ...en hebt het, de kinderkis geopenbaard. Kinderkis. Het is doopdienst... ...en dat gaat over kinderen... ...en over God... ...en over zijn verbond... Als de Jezus dit zegt, dan spreekt hij zijn Vader aan. En daarmee geeft hij dus getuigenis van de onderscheiden werken, van de onderscheiden goddelijke personen. En als nu over het Vader zijn gesproken wordt in ons formulier, dan moet u eens luisteren, dan wordt daar ook over het vaderlijk handelen gesproken, ook in de doop. Want we lezen, als wij gedoopt worden in de naam des vaders, zo betuigt en verzekert ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond en geraden opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, daarom van alle goed ons verzorgen, en alle kwaad, He, hoor je dan wordt ook in de heilige doop niet voorbij gegaan aan de ontzaggelijke waarheid van het mensenleven. Alle kwaad van ons weer, dat kan. Of, of ten onze beste keren wel. Dan laten heren dus zien wat Paulus getuigd heeft, namelijk dat alle dingen moeten meewerken ten goede. Wanneer u als ouders vanavond hier staat, dan zijn er natuurlijk heel veel dingen tegen elkander te zeggen. Ik heb dat ook gezegd op de doopzitting, toen ik u zag zitten als ouders. En tegelijkertijd dat leven terugkwam, weet u, van dat ambtelijke leven hier in Kotwijkenbroek. Toen heb ik gedacht, hé... Hey, ik heb nou drie ouderparen die op de doopzitting komen. Waar ik alle drie ook een kindje van begraven heb. Nu dus, staat u hier, zeggen Alle kwaad van, van ons weer. Of ten onze beste keren wil. En dat heb je samen moeten beleven. Wat heb je? je hier sta je samen als twee broers. Het heb je lang gewacht op die zegen die aanvankelijk aan je gezinnetje voorbij ging. En wat heeft het Heer het wel gemaakt? Die sta je samen uit één nestje opgekomen. En ze zou ook eigenlijk ieder zo wel kunnen aanspreken over die wonderlijke leidingen die God houdt. Nu wordt in die heilige doop, worden ze dus gewezen, het vaderlijk handelen. Het handelen van de Zoon... ...en het handelen van de Heilige Geest... ...in de volheid van het wezen. En dan staat er dat die Geest in ons wonen wil. Dat doet die Geest niet van natuur. Het inwonen van de Geest heeft te maken met verkiezing... ...met welbehagen En wat een wonder als je dat nou samen mag gaan ervaren... ...die dat de Heer je bewaldadigd heeft... Dat droefheid vreugde geeft. Uw weldadigheid doet ervaren. Maar ouders. Nou is het om maar één ding belangrijk. Dat uw kinderen bekeerd worden. Om maar één ding belangrijk. Dat u uw kinderen opvoedt. In de vrezen van Gods naam. En als u dan in die opvoeding van uw kinderen. In de toekomst met het groter tot wasdom komen van uw kinderen. Problemen hebt. Zorgen hebt. Ja, Want ze weten. In een wereld die van alles mag, waar alles kan, waar zonde geen zonde meer is. En de scheiding tussen wereld en kerk meer en meer uitgewist wordt. En ze komen dan toch maar met vragen bij je. En die buurjongen dan, en dat buurmeisje dan. En die is ook van de gereformeerde gemeente. En dan mag het allemaal wel zeg. Dan hoop ik dat je dat formuliertje maar eens pakt. En dat je je kinderen het maar voorhoudt. Kijk, hier hebben we een keertje ja op gezegd. Dit hebben we gezegd. Namelijk, met gangse gemoede, met alle krachten, de wereld verlaten. Ja, dat staat er hoor. Niet meer leven en niet meer vrijen. Verlaten, dat is een schijnbrief geven. En onze oude natuur doden. Zeg het maar, als die oude natuur bij je kinderen naar boven komt. Dan moet de dolken van Gods genade. Om dat bestaan te doen, dan ga ik preken. Dat moest ik eigenlijk niet doen vanavond. Maar je staat wel met je kinderen voor de doop. En als je het eindelijk dan toch niet weet. Dan moet je maar denken wat die oude gemeente zo'n God is een toevlucht voor de zijnen. En een sterkte als in droefheid En dan voed je kinderen op in de vrezen Gods. Ja, God laat zich niet begrijpen. Laat zich alleen maar dienen en bewonderen. Dat mogen in de praktijk van ons leven naar buiten komen. En nu gaan we de doop bedienen. Na de doop zingen we 134 naar gewoon Zitten. Neem ze maar bij je. Ja. Komt u maar. Gijsberg, ik doop u in de naam des vaders. En als zoons en als heilige geestes. Komt u maar. Kom een beetje dichterbij. Neeltje, Neline, ik doop u. In de naam des vaders. En als zoons en als heilige geestes pandje nog hebben. hè? Komt u maar. Maas, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geest. Een wonderen, hè? Ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Ik ga maar een beetje schreeuwen, dat is wel goed. Kom maar. Hermine, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Ja, jij mag is, maar kom maar. Cornelia, een beetje dichterbij. Cornelia, ik doop u in de naam des vaders, en des zoons en des heilige Geestes. Ruil maar even. Jacoba, ik doop u in de naam des vaders. ...en de zoons... in de heilige geest. Kom Lydia Hendrika Esther, kom een beetje dichterbij. Zo, ze kan te lief. Ik doop u... ...in de naam des vaders... ...en de zoons... En als heilige geest. Amen.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 Amen. Wij zingen, Psalm 54, daarvan de eerste twee versen, O God, verlos mij uit de nood, en want vreemden steken het hoofd omhoog. Deze twee versen van Psalm 54, terwijl we zingen, is er collecte, en terwijl er gezongen wordt, kunt u de kinderen... De kerk uitdragen. 1, 2 van 54. Pak ze maar. Voor vanavond. In vervolg van de Bijbellezing over David, dacht ik het 26e hoofdstuk van het eerste boek van Samuel, en dan, ik heb u elf verzen laten voorlezen, kijken of we komen. Ik wil de inhoud van dit schrift, deze noemen: David in de woestijn Zef. Ik heb drie gedachten gelezen. Ten eerste de machten van de hel. In de tweede plaats de voorzichtigheid van David. En in de derde plaats de zaak des Heren. David in de woestijn Zif, in die machten van de hel. En de Sefieten kwamen tot Saul, de zeggen zeggende: houdt zich David niet verborgen op de heuvel van Achila vooraan de wildernis? voorzichtigheid van David vanaf het vijfde vers. En David maakte zich op en kwam aan de plaats waar zo gelegen was. En David bezag die plaats waar zo lag. De zaak des heren. Toen zei de Abisaïtel David, God heeft heden uw vijand in uw handen besloten. En dan mogen Gods geest schriften openen. Het samengemak. samen gemak. Ja God weg is in de zee En zijn pad is de grote wateren En van de ganse Triumferende gemeente Staat geschreven Ze komen uit de grote verdrukking ja, Val is er Val moet gekend worden Val moet beleefd worden De val moet ingeleefd worden We hebben geen blijvende stad Het is zeker waar zodat als het leven van David de man naar Gods hart naspeuren en in dit scherfgedeelte bijzonder wel wordt opmerkzaam gemaakt bij gezalfden. Heel opmerkelijk zegt David het enkele malen in dit scherfgedeelte heeft het over de gezalfde, terwijl hij zelf ook een gezalfde is. En wat de profeet eenmaal sprak is waar geworden. Ik gaf een koning in mijn toren en mijn grimmigheid nam ik hem weg. En wat de oude gemeente zong, Ik heb David mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. We moeten vanavond dus denken over Gods gunsteling. En als we dan al zoveel tijd over... David spreekt, en ik moet met u denken... vanavond gaat het over een gunsteling. Een gunsteling van God. En houdt de Heer dan... zulke bijzondere wegen met zijn gunstelingen? Houdt hij zulke onbegrijpelijke wegen... met zijn gunstelingen? Want dit moeten we vanavond... ...toch wel goed laten doordringen tot ons hart. Het gaat hier over Gods leidingen met zijn kind, met zijn knecht, met zijn gunsteling. En wij hebben in het verband, eer als we tot dit hoofdstuk gekomen zijn... ...mogen opmerken de zwerftocht die, die deze gezalfde gaat... En deze zwerftocht, die zijn alle facetten aan ons voorgehouden. We hebben gezien hoe God hem geleid heeft. Hoe God hem bewaard heeft. Hoe God hem gezegend heeft. Weten we weten het. We weten ook dat de weg leidt, onfeilbaar leidt tot de troon. Maar in de praktijk van het leven is het een weg van afbraak. Hebt u niet op gerekend? Niet? Maar het is wel de weg van de kerk. Wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. om leven van Jezus in een sterfelijk vlees openbaar worden. Een gezelligheid, een gunsteling. En vanavond worden we opnieuw bepaald. Want God is ons en schild in, in dit leven. In het strijdperk van dit leven. En vanavond komt er weer een ander strijdperk. De ene bui is om niet over of de andere komt. De ene worsteling is nog niet geworsteld, of een andere dient zich weer aan. Ook dit moeten we toch maar goed naar ons toe trekken vanavond. We denken wel eens dat het wat makkelijker wordt, wat ruimer wordt, noem maar op. Maar we worden vanavond bij een strijdperk bepaald. En die strijdperk. Die brengen niet alleen de schaduw van de dood met zich... ...maar die brengen een van de ingrijpigste strijdpunten van het leven van een kind van God... ...namelijk de verzoekingen. Verzoekingen? Ja, de kerk die heeft veel verzoekingen in het leven. Maar een van de grootste ingrijpigste verzoekingen die vanavond onze aandacht moet vragen is deze... Namelijk, staat God voor zijn werk in of niet? Neemt God voor zijn zijne op of niet? Moeten we vechten voor ons eigen boeltje of niet? En nu komt hier in deze verzoekingen de zaak Gods op zijn hoogste luister openbaar. Hier zingt de gemeente, wanneer we daarachter staan, in heilige verwondering. Ja? De Heer heeft bij ons wat groot verricht. En de Heer was me tot hulp en sterkte. En hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Dit is de intentie van hetgeen wandt in de woestijn van Zef ons vanavond geleerd wordt. Zo begint uiteindelijk ook dit 26e hoofdstuk. Er is veel gebeurd. U weet dat David naar de eerste aanval van Saul ook daar in die woestijn van Zef... ...toen hij gelegerd was te Maom... ...en God hem op bijzondere wijze bevrijd had... ...door het geroep de Filistijnen in het land... ...vertrokken is... ...de kant van Paran uit... ...de kant van de Karmel uit... ...de wonderlijke geschiedenis... ...met Abigail en met Nabal... ...en God heeft daar ook waargemaakt... Dat hij voor zijn eigen zaak instaat. En dan hebben we gezien dat David de mannen Gods hart. Naar al die gebeurtenissen. Die zo'n wonderlijke leiding in zijn leven. naar Terug is gegaan. Naar de woestijn van Zef. Opnieuw worden we bepaald. Dat het woestijnleven doorgaat. Wauw. In de woestijnleven kan best wel eens goed zijn hoor. In de woestijn van Israël, dat was de vuurkolom en de wolkolom. Vergist u niet. En in die woestijn was er ook wel eens manna hoor. En dat droopt het water wel eens uit de steenrots. Ja, ja. En dat is het waar dat ook God daar vervuld heeft. Allaag Israël als wel leer. Maar hier in de woestijn wordt ons toch wel een bijzondere les geleerd. terwijl David, daar in de woestijn. Uh, afwacht wat God nu gaat doen. En daar weer tegen de kant van de dode zee gekomen is, want daar ligt Zef, de woestijn van de Zevieten. En David is daar gelegerd, dan komt het openbaar wat tegen is, is tegengebleven. En dat, en dat zelfs de grootste wonderen Gods een mens niet veranderen. Dat de tekenen van Gods gunst een mens niet te doen buigen. Dat moet God doen. Want wat er gebeurt. Wel worden opnieuw bepaald bij de stam van de sefieten. We zijn ze meer tegengekomen. Toen zijn ze ook met een boodschap naar Saul gegaan. Toen David in Engedi gelegerd was. In die ingrijpende geschiedenis. ...daar in de woestijn Maan. Ze hebben gezegd, David is bij ons. David is bij ons. En zal, dat weet u, gaat die geschiedenis niet nog eens met u doornemen... ...die zijn getogen met zijn machtigen en misgegrepen. Daar grijpt altijd mis, kan wel dichtbij zijn... En dan een tijdje lang horen we niets van die worstelingen. En dan is Saul weer in zijn eigen residentie. De met de Filistijnen schijnt ook weer een beetje rustig te zijn. En dan plotseling gebeurt daar in dat koninklijk huis van Saul iets wonderlijks. En de sefieten nu kwamen tot Saul in Gibea Hij is dus weer... ...in zijn residentie terug. Ze komen daar... ...met een boodschap. Nou, ...die seffieten... ...heb ik u gezegd... ...die weten van Gods... ...trouw aan David. Want daar wat in Maon gebeurd is... ...en in Kehila gebeurd is... ...daar zijn ze getuigen van geweest... Daar hebben ze gezien Davids wonderlijke rust in de Heer toen hij met die slip van Saul's mantel stond. En ze hebben gehoord hoe Saul daarop geantwoord heeft. Mijn zoon David. En ze hebben gehoord hoe Saul daar heeft staan te zweren bij de levende God. Ik weet dat het koninkrijk uur zijn zal. Wees genadig. Over mijn nazaad en mijn zaad. Mijn kinderen, David. En David zwoer. Ja. Wanneer dan die fietsen nog komen. En die zeggen tegen Saul: Houd David zich niet verborgen. op de heuvel van Achila. voor aan de wildernis. Dan zou je. Dan zou je wat verwachten. En dat hij tegen die. Sefieten, verraders van Gods zaak en verraders van Gods naam en verraders van Gods eer en verlogening van Gods deugden, gezegd zou hebben, Sefieten, ik dank u wel. Ik ben met je boodschap helemaal niet blij. Want dien David, waar we het over hebben, en daar in de buurt van de Sefieten, dat kunt u weten. Want daar heeft God het opgenomen voor de man aan zijn hart. En daar heeft de Heer me duidelijk gemaakt dat mijn zaak hopeloos was. En daar heeft God grote dingen gedaan. En, en ik heb daar gezworen, sevieten, bij de levende God. Koninkrijk is uw o zoon Maar dat doet zo niet. Die sevieten zijn niet veranderd. En Saul ook niet. En die eetzwerende geeft hij niks om. En alles wat hij toegezegd heeft, geeft hij ook niks om. Maar zo is het toch wel in de mensenleven. Als de wonderen van genade in onze gezinnen gebeuren, heeft het u wat gedaan? Als God op een bijzondere wijze toont God te zijn, Sela. En de Heer heeft bij ons wat groot recht op allerlei wijze. Of bij u in je jonge gezinnen. Wat heeft het ons gedaan allemaal? Is de roepstem genoeg? Het zal gaf er niks om. De staat van de koning Agrippa geschreven als Paulus hem voorhoudt, de schrift en ik weet dat je ge ze gelooft. Die man die doet er niks mee. Hij doet niks met Gods woord. Hij doet niks met de wonderen dat Zode staat te preken. Hij doet niks met de tekenen die God gedaan heeft. Wij doen er niks mee mensen. Niks. Saul ook niet. Tenzij. En de civieten ook niet. Tenzij. Maar nu komt de soevereiniteit. In het handelen God met zijn David. En dan worden ons. En dat heb ik in mijn eerste gedachten probeer duidelijk te maken. De machten van de hel getoond. Houd David. Zich niet verborgen. Op de heuvel van voor aan de wildernis. Dat moet je dus zoeken daar. In het land van Juda. Dan moet je zoeken die grote machtige rotsgebergte van Achila Die aan de voeten van de woestijn van Juda een aanvang neemt. En wat erop. Waar de woestijn van Maan. Dat is een beetje adreskunde lezen. Dat is wel goed voor onze kinderen. David is er. En dan hoor ik. Wat zo antwoord geeft. Niet wat je nog zou verwachten bij een open conscientie. Met een eerlijk oordeel. Met een stukje voorzichtigheid. Toen maakte zo zich op. Dit lezen we wel. Ja, hij heeft die civieten ontvangen. Hij heeft geïnformeerd waar het was. En toen maakte hij zich op. Hij mobiliseert, staat er. Nogal niet gering ook zeg. Drie duizend man. De uitgelezenen van Israël. Hij maakt zich op. Vliegt van zijn troon. Bevelen klinken door Gibea. Hoofden van het leger komen samen. Drie duizend van het keurkorps. Zalt gemobiliseerd Gemobiliseerd. Wagens met paarden gespannen. Wapens erin, lijfgoed erin, eten erin, drinken erin. En ik zie een hele lege stoet zich gaan begeven. Vanuit Gibea. naar Gila toe, een heel eindje. Niet zo'n makkelijk reisje ook. Zag er anders uit als nu. En ze hebben haast en ze jagen. Want er staat al te overvloedig geschreven in het woord van God... En ze gingen uit om David te zoeken. In de woestijn zeef. Ja, de commando's zijn niet onduidelijk. David halen. Nog altijd vecht deze zou voor zichzelf. Nog altijd vecht hij voor een verloren koningschap. Nog altijd vecht hij voor zijn eigen boeltje. Ja dan moet God ons een keer afleden. In het u daar weder geboten, komt de eerste aanslag op dat koninkrijkje van ons. Dan worden de fundamenten, die worden van onze voeten weggehaald. Dan gaat God een godsdaad doen in ons leven. En dan gaat als bij Bujan de boel in de vlammen, begrijpt u? En dan komt er inderdaad een innerlijk verlangen... ...om volmaakt... ...voor de levende God te leven. Maar wat we hier nu allemaal tegenkomen... ...zoeken in de woestijn... ...van Zef... ...dat blijkt... ...dat hij het nog nooit opgegeven heeft. Als een mens he. Heb je het wel eens opgegeven voor God? Jeugd. Ja. Mensen moesten wapens leren inleveren hoor. Of liever. Of liever. Ik heb vroeger wel eens een oude leraar... ...en al blas horen dan preken... En die zei, de wapens die leveren wij niet in. Ik dacht, hé, hey, weet je wat die man zei? Hij zei, gemeentje, weet je wat God bij mij gedaan heeft? God heeft ze mijn vingers geslagen, want ik zag ze vastgehouden. Begrijp u. Uit mijn vingers getimmerd, zei hij letterlijk. Want in die strijd staat, om er al te duidelijk geschreven, en je hebt me overmocht, en je bent me te sterk geworden, en ik ben overmocht geworden. Maar Saul heeft altijd zijn wapens nog in zijn vingers hoor. Drie mensen. En hij trekt op en hij komt daarbij die woestijn van Zef. En dan staat er zo duidelijk wat hij daar doet. Commando is duidelijk. Waarom liet ik u Psalm 54 zingen? Wel gemeente omdat David dit lied gedicht heeft... In aanleiding van al die gebeurtenissen die daar in de woestijn hebben plaatsgevonden, moet u eens luisteren zeg. Een onderwijzing van David. Voor de verzangmeester op Neginot, als de Sefieten gekomen waren en zo gezegd hadden. verberg zich David niet bij ons. En dan worden we in dit lied niet alleen gewezen wat Saul doet uit de schrift, maar we worden in dit lied ook gewezen waar het David brengt. Wanneer zijn verspieders de boodschap brengen, hij is op weg. Hij is op weg. Dan neemt hij de pen en hij schrijft: als de Sefieten gekomen waren, is David niet bij ons. En dan zegt hij, o God, Hoi. hij zei niet deze jongens, vechten straks, die schelden poetsen en die speren slijpen en die bogen spannen. Een ander wapen, machtig, machtig boven alles. O God, verlos mij door uw naam. Doe me recht door uw macht. O God, hoor mijn gebed. Neig de oren tot de reden me's monds. Want vreemden staan tegen me op. En tyrannen zoeken me ziel. Ze stellen God niet voor hun ogen. Sela. Dat is het antwoord van David. In de woestijn van Ziff. En dan geeft God... Een antwoord op dat gebed. Want terwijl hij ligt te schreeuwen, o God verlost me door uw macht, krijgt hij te geloven dat God de zaken voor hem oplost. God is mij een helper. De Heer is onder degene die mijn ziel ondersteunen. Hij zal dit kwaad mijn verspieders vergelden. Wat een wonder. Is het geloofsleven van Gods gemeente. Ik zal vol helden moed. Waar mij uw hand behoedt. De tienduizenden niet vrezen. Daar ligt een man ook een gezalde. Voor de troon van God. Zijn zaken bij God neer te leggen. Moet je bang worden. Moet je bang worden. Niet als Gods kinderen schelden. Niet als Gods kinderen brommen. Niet als godskinderen boos zijn. Nee. Maar als in de ootmoed van het hart in de binnenkamer bij God terechtkomen. Echt goed. Moet je bang worden voor een biddend kind van God. Eh, 54, ja. Zo heeft hij dat gezongen. En zo? Wat doet zo? Wel, ook dat is ons in de schriften duidelijk gemaakt. En zo legerde zich. Op de heuvel van Agila. Dat is toch duidelijk? Hij kiest positie. Want legerin is toch positie kiezen? Een burg te oproepen waar die achter schuilt, uit stenen gemaakt, in de kloven zich verbergen? Daar dit leger plaatsen, daar 500 en daar weer een andere groep, want hij legert zich. Hij maakt zijn plein en is zegt, zo ga ik de strijd tegemoet. Ik heb erover zitten denken. Ja, hij weet ook best wat God voor David is. Hij weet best op welke wonderlijke wijze de Here voor David instaat. En toch legert hij zich. We gaan David zoeken. Oh, midden in die wildernis hoor hij die bevelen klinken. Zo, zo. Zo is veilig. We kunnen vanuit deze positie ons doel bereiken. Ja? David zoeken. Ik lees in deze geschiedenis. En die hij voor aan de wildernis, aan de weg heeft gelegen. Hij weet precies, dat moet ik zeggen. Want die vijanden, die legeren zich ook. God legert zijn kinderen. Moet je niet dat je vinger laten nemen. Wordt niet in ene dag groot. En we zijn niet in ene dag bekeerde mensen. Gelukkig als het nooit wordt. Maar God die legert zijn gemeente. Nu waar. Moeten die onderscheiden leidingen die God tussen kinderen houdt. Niet door de moderne theologie. en de neo leerden om zijn vinger laten nemen. Dat doen we niet. God heeft zijn onderscheiden legeringen. In de natuur en In de genade. En dat doet God, die leger ze ook, maar dat is inderdaad van de hemel. Uh, Saul doet het met zijn vlees. En David leger zegt straks ook: dat gaan we straks beluisteren. Ik dacht: een leger ging in deze weg. Aan welke kant zitten we nou? Er zijn geen drie wegen, geen vier keuzen, geen vijf keuzen. Het is voor of tegen. Die niet vergadert, die verstrooit, die niet met men is, is tegen mij. Zo komt die geschiedenis van David, de man naar Gods hart, komt tot ons toe. En hij bleef in de woestijn. Ja. En zag, want David staat er, die had zijn verspieders uitgezonden. Dat is een waakse mens. Want als God je in de strijd oefent, dan komt er een geloofsoefening bij. En die geloofsoefening is deze... Dan word je waakzaam. En die waakzaamheid van David openbaarde zich. Hij heeft de gangen van de vijanden laten nagaan. Hij heeft verspieders gezonden. En die hebben precies nagegaan wat voor wapens zal heeft wat die legers. Hoeveel wagens dat hij heeft. Hoeveel soldaten dat hij heeft. Welke positie dat hij inneemt. Daar kan je nogal wat van zeggen in onze tijd. We hebben waakzaam te zijn in de opvoeding van onze kinderen. En weten waar de vijand leert. De vijand van uw kinderen en de vijand van uw ziel. Die heb je op te speuren. En heilig waakzaam daar tegenover te zijn. Want daar doen de dus zaak van het geloof. Niet om te zeggen, dat ga ik nou doen. Nee, want dan moet u eens goed luisteren. Wat er hier staat in de schriften, namelijk deze. En David kwam in de woestijn. En hij zag achter hem aankomen. En hij had verspieders gezongen. En vernam dat Saul voorzeker kwam. Houd er rekening mee. Elke dag opnieuw. Hij komt. Ook voor de tijd waarin we leven. De vorst der duisternis. Messen Altijd op weg. Tegen die levende gemeente gods. En dan staat er. Zo wonderlijk moet u luisteren. En David maakte zich op. Dat heb ik in tweede vers ook al gewezen. Toen maakte Saul zich op. Maar hier maakt David zich op. En waarom maakt David zich op? Met een heilig doel. En met een heilige oogmerk. Want hij maakt zich op en komt bij de plaats waar Saul gelegen was... En David bezacht deze plaats. Ook hij is werkzaam. Heeft acht op alles wat dreigt. Zo moeten we leren acht nemen op de zonde. Ook van onze tijd. Die ook zo binnenkomt in ons huisjes, weet je wel. Mode goden vandaag aan de dag. En breid dat maar uit, laat maar niet laten drijven. Wat aankomt drijven, de wereld die zich aanbiedt op allerlei wijzen. Hm? Dus de godsdienst die zich aandient. Die wat anders wil. Nieuwe preken, nieuwe psalmen, nieuwe vertaling. Ja, noem maar op. We hebben dat maar goed in het oog te houden. Hoe dat van alle kanten indringt. Alzo heeft ook David dat gezien. Wat een voorrecht als God ons dat verleent. Een heilige waakzaamheid. En toen heeft hij ook wat gezien. Wat heeft hij toen gezien? waar, wat er gaande was, en die wapenburg van zo, Want hij heeft gezien die legering en heeft er hij gezien die bevoorraad wagens, want hij staat over de wapenwagenburg. Nou, dat waren allemaal wagens die met zo'n legerstoet meegingen. Er zaten wapens in, er zaten schilden in, er zaten speren in, er zat kleding in, er zat eten in, er zat voedsel in. Want, die grote legermacht die moet toch proviand hebben? En toen heeft hij gezien hoe daar een kring van wagens werd neergezet. En toen heeft hij gezien dat daar een tent binnen neergezet werd. En heeft gezien dat Saul daar naar binnen ging. En heeft het donker zien worden. Heeft hij vuurtjes zien aanleggen. En bij dat flekker in de vuur zag je vlakbij de lege tent Abner liggen. De krijgsoverste. En heeft dat vreugde gezien. En even later zag hij. Dat ze gingen slapen. Geen wachten. Niets. alles slaapt. Waarvoor moet je vrees eigenlijk. Als je zo sterk bent. Als je denkt dat je het gaat winnen. Als je denkt dat je God de baas kan. Dan kan je rustig geslapen zeker. Wat de lessen mensen. Wat de lessen liggen hier voor ons. En als hij dat tafereel gezien heeft. Heeft hij de les begrepen. God is aan het werk. Een geest des diep in slaapt. Natuurlijk kan je het op natuurlijke wijze verklaren. In die naar David... en dat voordrijven van de soldaten... en dat opjagen naar de woestijn... zijn al die manschappen... uitermate uitgeput. Ja, en dan gaan we een tweede oorzaak zoeken. Ze zijn doodmoe. Maar ik geloof nog altijd... wat Athene zingt... in die oude Rijn, weet je wel... van de voorzichtigheid des heren... door dus zijn voornemen... vastbestaan... En het besluit zijn naar ere zal zonder hindering voortgaan. En wat de nieuwe rijmzing en de voorzichtigheid is waar nou, Gods eeuwige voorzienigheid. Want hij zal de gezalvde, zijn gezalvde. Die zal hij tegenover die andere gezalvde plaatsen. God gaat daar daden doen. Wonderlijke daden doen. David zal langs deze weg, heb ik u gezegd bij de aanvang een wonderlijke verzoeking doormaken. De verzoeking als hij straks in de tent bij Saul is. En hoe God daar de luister van zijn koninkrijk openbaart... en het opnieuw voor zijn David opneemt... ga ik even met u overdenken. We gaan zingen. 31 vers 19. Beminde heren, Gods gunstgenoten... De Heere die vromen hoedt en straft het trotsgemoed, zij sterk, hij zal u niet verstoten. Hij geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. Laatste van 31. zijn ze zijn vaste grond door dingen die men niet ziet bewijs der zaken door het geloof zegt Paulus hebben ze koninkrijken overwonnen ze hebben overwonnen door het lam David heeft dat tafereeltje gezien hij heeft nauwlettend gade geslagen wat de vijanden van zijn ziel ondernemen en heeft er ook die leidingen Gods in zijn leven mogen aanschouwen. Die vertrouwen op hun benen wil Gods geen gunst nog hulp verlenen. Alles slaaf. Alles slaaf. De les die David moet leren en wij, en wij met hem. God zorgt voor zijn eigen zaak en richt altijd zijn eigen zaken uit. Wanneer dit gezicht gezien is, dan lees ik dat David de man Gods hart beraadslaagt. Hij roept zijn vrienden, zijn raadgevers samen. Ook dat, ook dat mogen we in deze geschiedenis niet voorbij gaan. Anders zou je denken dat de kerk alleen maar vijanden heeft. Kijk je ook vrienden? Er wordt een vriend niet in de benauwdheid geboren? En even broeder, niet aan alle tijden lief. Ook, ook vrienden. Naast God. En ook dit komt in de geschiedenis. Van David terug. Geen honden doen. Nee, maar ze zijn er wel. Niet waar? Ik ben een vriend, Met metgezel. Ja. En. Uh, wat de dichter zingt is toch maar een beleidenis. Ik ben een vriend en een metgezel. Ik lees. Als hij dit alles gezien heeft, dan zag hij daar, ja, hij zag Saul gelegen, hij zag Abner liggen, de krijgsoverste. En Saul lag in de Wagenburg, dan weet je wat dat betekent. En het volk was rondom hem gelegen. Ja. En dan gaat David, en in de eerste plaats, en dat is een opmerkelijke zaak, dan roept hij Archimelech. En dat staat duidelijk in de schrift, dat is in Etietje. Staat er? En een Etiet was een heiden. Ga daar wat met een heiden te raad? Archimele is een Etiet, ja, maar wel een bekeerde heiden. Hij is langs de weg van, van de proselyte doop is hier binnengekomen. De Heere heeft hem tot een jodige nood gemaakt. En als God een zaak in iemands leven verheelde... al bij dan in etite, krijg je toch een plekje in het hart van God's nu. Want David, die heeft een heiden als een raadgever. Maar wel een bekeerde heiden. Niet? Die heiden, die heeft niet zijn heidense leer meegenomen... en zijn heidense zaken, maar die heeft de zaak van de kerk voor zijn rekening. Moet je wel goed onderscheiden. Anders zeg je een beetje vriendschap houden met de wereld... maar dat bedoelt het natuurlijk niet. Nee, maar dan die moet je wel de vriendschap van God's volk zoeken. Dat is anders. Dat is de eerste die onze aandacht vraagt. In de tweede plaats worden bepaald bij Abizai. Hij is een zoon van Seruja. Hij is de broeder van Joab. Dat zijn neven van David. Als ik in de kronieken lees, dan lees ik dat zijn jongens van zijn zuster. En die jongens die hebben de kant gekozen... Niet alleen vanwege de bloedgemeenschap, maar vanwege de geloofsgemeenschap. Want bloedgemeenschap geeft altijd geen vriendschap, in Maar geloofsgemeenschap en bloedgemeenschap samen, dat is wel een wonder als je dat beleven mag. Ja, dat zingt toch de kerk van, van het nageslacht, als de grootheid zingen zal. En met die spreekt hij over wat hij gezien heeft. En daar hebben ze natuurlijk gesproken over het doel waartoe hij naar zou gaan zal. Want wat hij gaat doen is hem niet overkomen. Het is geen waagstuk wat hij gaat doen. Het is een zaak van het geloof. En ten opzichte van daar heeft hij met zijn God gehandeld. Dat heb ik u uit 54 duidelijk gemaakt. Wil je nog eens wat lezen in 54? Dan moet je. Hij zal dit kwaad mijn verspieders vergelden. En roei hen uit door uw waarheid. Hij weet het dat God het voor hem opneemt. En met God ga je toch door een bende. En dan spring je toch over een muur. Mannen, broeders, ik heb een plan. God heeft me onderwijs gegeven. Hij zal opnieuw voor zijn zaken instaan. Hij zal opnieuw geladen, genade laten triomferen. En God zal wonderen doen. Wie gaat er mee? Abisaï. Hij moet dus tegen David om zeggen. En dan gaan die twee mensen, midden in de nacht. Dat staat in de Bijbel. Midden in de nacht trekken ze op. Twee mensen tegen 3.000 uitgelezen van Israël. Dat zijn toch geen partijen? Nee? Maar die meer, die voor zijn, die zijn meer dan die tegen zijn. En als God de vrezen wegneemt, dan ga je door het water en dan gaan de zeeën open en dan worden de rivieren droog. Want ze zijn door het geloof, de rode zee doorgegaan. Wel nu, daar gaan die twee mensen in de nacht. Niemand neemt ze waar. Lopen door die tenten, die slapende soldaten, 3000 dat is nog wel een legertje. Komen bij die wapenburg. Komen daar binnen, zien de tent van Saul. Ja. Toen ben ik gaan denken. Hij heeft David gezocht. Nu vindt David hem. Daar staat speer... ...waarmee hij doden wilde. En daar ligt deze man ontwapend... ...door God. En zijn krijgsoverste... ...waar hij alles mee beraadslaagt... ...die ligt tientallen meters verder... ...in een andere tent te rusten. En zijn helden... ...de uitgelezenen van Israël... ...ze slapen met hem mee. Zo lees ik vanavond... Dit antwoord, zo kwam David en Abizeï tot het volk dat ze nachts en ze zou lachten slapen in de Wagenburg. En ze spiestak in de aarde zijn hoofd en Abder en het volk rondom hem. En dan zien ze daar een ontwapend mens. ja, Als God de mens ontwapent, wanneer de Heer zijn krachten betoont. En dan zijn de voorbeelden uit de schrift over die ga ik er niet bij halen. Mensen dan is het zo waar. Die voor zijn, die zijn meer. En in de tijd waar we leven met allerlei wetgevingen die het woord bedreigen, die de dag des heren bedreigen, die de leidingen die God in zijn kerk houdt bedreigen. En al die legioenen die zich vandaag aan de dop opmaken tegen dat kleine hoopskor van Gods kinderen het is toch te vergeefs, mensen. Hier zijn twee mensen, maar die gaan het winnen, hoor. Die gaan het echt winnen. Hoor je erbij? Bij dat volk dat het op God heeft durven wagen. Of mogen wagen. En ze zien daar een ingrijpend beeld. Lees ik in de... Zou lag te slapen. En toen zei de Abizei tot David... God heeft hem heden uw vijand in uw hand gesloten. En hier komt die onzachlijke verzoeking waar ik u van gewaagd heb. David, het is zo gebeurd. Je bent zo overwinnaar. Het is zo klaar. Man neemt die speer en zo niet. Kijk eens, aan wil wilt ook nog voor je doen. Dan kan je handen nog in onschuld wassen. Laat die man het uitvoeren. Dan is de strijd over. Dan is je woestijnleven over. En dan is er rust in Israël. En dan ben je over enkele weken de koning Israëls. Wat moet je meer? Meer? God volgen. Want hij baant door woeste baren brede stromende pad. Hé, dat maakt alles schoon op zijn tijd. We moeten geduld hebben in ons leven, volk van God. Op God leren wagen, wij die zo vaak ook uh, die gestalte van die discipelen hebben, om dat vuur van de hemel te beren. Maar David, die laat God regeren. Hij valt niet in die ontzaggelijke verzoeking om zijn zaak als Godszaak te gaan oplossen. Abizé is niet onduidelijk, hij is krijgsman, hij denkt mee, het is een van twee, hij of ik. Hij zegt, David, één keer, ik zal er geen twee keer voor nodig hebben. En wat moet je met hem, die bedrieger, die leugenaar, die verbreker van de eet, die toch niet ophoudt? En dan komt dat ware geloof. En zijn zoete wonderen openbaar. God is ons en schild in strijdperk van het leven. En dan uh, David zei, nee, nee. Nee, verderf hem maar niet, want wie heeft zijn hand aan de gezalfde des Heren gelegd en is onschuldig blijven. En dan krijg ik een ingrijpend beeld voor mijn ogen. Ik heb u gezegd bij de aanvang, gezalfden. Gezalfden. David zegt, hij is een gezalfde des Heren. God heeft hem laten zalven. Hij heeft zijn ambt verzondigd. Zijn koningschap verbeurt, dat ligt voor de rekening van God, niet voor mijn rekening. Daar zal de Heer zelf wel antwoord op geven. Maar, met mijn handen zal ik er niet aankomen, want dan zegt hij iets ingrijpends Luister maar, zo waarachtig als de Heer leeft, de Heer zal hem slaan. Of zijn dag zal komen, dat hij zal sterven. ...of hij zal in de strijd trekken... ...dat hij dan omkomen. Hij zegt eigenlijk dit... zouden is al opgetekend... ...de dagen zijn kort... ...hij zal straks in de handen van die God vallen... ...tegen wie hij nu zich gewapend heeft... ...en die strijd... ...voor God hoef ik niet te vechten. Er zijn mensen die denken... ...dat ze God toch een beetje helpen moeten. Maar God zorgt altijd... ...voor zijn eigen zaak... En hier is een gezalfde David. En hij weet dat God voor zijn zalving in staat. God heeft hem geroepen. God heeft hem een plaats gegeven in het volk is er als. En de Heere zal hem zenden naar de uur van zijn zalving. Daar gelooft hij vast. Geen, wel. geen zorg, geen les. Oost, nog west, nog zijn. Doet ons meer of minder zijn. God is rechter die dat beslist. Die als allerop vervolgd. die is vernederd en die is verhoogd. Hij zegt: Kom niet aan een gezelfde. Moet je niet doen hoor. Verbrang je vingers aan. Aan Gods volk. Verbrang je vingers zo. David weet het. Hij zegt: O wonder. De Heer, laat het dat verre van me zijn. Dat ik mijn hand leg op de gezalfde des heren, zo neem nu toch zijn spies, ja, zijn hoofdeinde is, en de waterfles, en ah, laat ons nou gaan. Toch gebeurt er wel wat in die tent. Als ik dan Abisee naar het hoofdeinde zie gaan, wat zal ik, en die pakt zijn spies. Dat is symboliek God ontwapend zou daar. Begrijp je? God ontwapend. Zo zal hij al de zijn, zal hij al degenen die sion zijn, ontwapenen. Volk van God, kijk. Daar mag je nou vanavond eens een keertje naar kijken. Zie je Abisei? Zie hem staan met de speer van Saul, ja? Tot een bewijs in de prediking: van Gods rechterhand is hoog verheven. En dat is hier een sterke rechterhand doet door zijn daan de wereld beven. En nou door zijn kracht zijn volk instort. Dat is één. Dat is een prediking dus. Wat daar gebeurt. In de tweede plaats. Nog een prediking. Hij zegt. Neem zijn waterfles. En laat hem gaan. Kan je zeggen. In een persoonlijk bezit. Nou dat bedoelt het niet denk ik. In de woestijn. In een huilende woestijn. En het water houdt op. Heb je geen leven meer. Heb je geen toekomst meer. Geen verwachting meer. Je denkt maar. Aan Simpson. Weet je wel jeugd? Jeugd. Waar is de jeugd? Weet je wel, van uh, één hoop, twee hoop, met deze eelskindersbak. En toen zegt de Heer, ik, ik zal je wat leren, wat dorst is, leren schreven." En, en toen had hij een prooi van alles geworden. Weet je wat de Heer ermee preken wil? Wel, hij neemt hun zijn levensverwachting af. Zijn wapen afgenomen, zijn levensverwachting af. En straks blijft hij in een huilende wildernis achter. Zonder God, zonder wapens, zonder toekomst. En daar staat de man naar godsheid. Zal vol je moed. Er liggen lessen vanavond. Hele wonderlijke lessen. Wat voor lessen dan? Wel, de strijd is verlegd. Een ander strijdtoneel is ons maar, maar God is dezelfde gebleven. Gisteren, heden tot in alle eeuwigheid. En, uh, en David gaat het te winnen. Hè? Die gaat het te winnen. Straks zullen we het horen, hoewel mijn huis niet is bij God. Nogthans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. En alle dingen wel verordineerd. Voorwaar in dezelfde zal mijn hoop en mijn lust. Nou, laat dan uh, laten zal met zijn 3000 uitgelezen macht tonen. Dan ga ik toch in gedachten in de nacht. Liever met die twee mensen mij. Met die gezelfde. ...en mijn Abisa'e... ...die verbonden liggen door dat wonderlijke geloofsleven. Kijk, dat is dat volk... ...dat wordt door de onmogelijkheid... ...toch al leren... ...dat het de wijzende verstandige verborgen is... ...en dat het de kindekens is geopenbaard. Voorwaar. Zo is het wel behagen, Gods Voor u. Amen. Heer, ach. Als u wat zegt is meer dan duizend woorden van mensen. Maar u heeft vanavond ons wat gezegd in uw woord. Dat de strijd doorgaat, dat de legerplaats anders is, en dat de vijand vijand blijft, en dat de listen en de lagen ook blijven, dat er gelegerd wordt tegen uw gemeente. Maar uw kerk legert zich ook. Zo legert u zich. Om David te zoeken. En David legde zich om uit de buurt van Saul te blijven. Om straks als overwinnaar voor de dag te komen. Wanneer die partijen elkaar toch ontmoeten, heren, dan gaat het anders dan ze gedacht hebben. Geen zwaard wordt getrokken. Geen pijl wordt geschoten. Geen gevecht van man tegen man zal plaatsvinden. Geen worstelingen zullen er zijn op het oorlogsveld. Alleen de worstelingen van dat ware gebedsleven. Wat de man naar God's hart toch bad, here, Heere, neemt het voor me op. Zo heeft uw kerk ook in de strijd van het leven een toevluchtenburg. Dat in de donkerheid van de tijd we leven mogen. Dat de zaken des konings... ...vervuld worden. Denk aan deze ouders... ...laat ze onderzoeken, heren... ...waar dat ze legeren... ...of in de legerscharen van Saul... ...of in de legertje van David. Wij tellen, heren, uw weegt. Wij redeneren, maar u bepaalt. Doet het ons geloven... ...laat de vrezen gods ons versieren... ...laat er wat onderwijs bekomen zijn... Bewaar ons over de wegen die we gaan moeten. Laat u opzeg over ons zijn ten goede. Sta op tot onze strijd om Jezus wil. Amen. We zingen onze slotzang 118, derde versie. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heereld moedig aan. Drie van 118. Als heen in vrede en ontvang de zegen des hem. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zijn u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.